Met het NOS-journaal. In Amsterdam is het tot nu toe rutrok. De politie let scherp op antisemitische uitingen. Burgemeester van der Laan heeft verder ISIS-vlaggen en beledigende teksten verboden. Ook gezichtsbedekkende kleding wordt niet toegestaan. Een groep demonstranten met een Occupy-masker op het achterhoofd... werd onmiddellijk door de politie aangesproken. Er is veel politie op de been. Bij eerdere demonstraties pro-Gaza kwamen steeds meer deelnemers. Nu blijft het aantal betogers beperkt tot ongeveer duizend. Het zuidwesten van China is getroffen door een zware aardbeving. In de provincie Yunnan zijn volgens de eerste berichten... meer dan 100 mensen omgekomen. Het Chinese persbron Xinhua spreekt van zeker 150 doden. Het was volgens de Chinese autoriteiten de zwaarste aardbeving... in 14 jaar tijd in het gebied. Een Amerikaans seismologisch instituut meldt dat de beving... een kracht had van 6,1 op de schaal van Richter. De politie in Amsterdam heeft tijdens feesten rondom de Gay Pride verrassend weinig zakkenrollers opgepakt. Het waren er 16. Vorig jaar werden nog 43 zakkenrollers gearresteerd. Toen waren het vooral Roemenen, nu zijn het mensen uit verschillende landen. Tijdens de homofestiviteiten werden speciale teams ingezet die getraind zijn om zakkenrollers in de drukte op te sporen. Dat er minder dieven zijn opgepakt wil nog niet zeggen dat minder mensen hun spullen kwijt zijn. Aangiftecijfers komen pas eind deze week. Dan nog het weer, zonnig en droog, in het zuiden en oosten vanavond kans op een bui, mogelijk met onweer. Het wordt 24 graden. Morgen stevige buien, maar ook zonnige periode, dan wordt het iets koeler 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ADB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Give me the song words and I'll say them like I mean it. You got my heart in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 You got my heart in a headlock. You stop the blood and made my head sob. You got my heart in a headlock. You stop the blood and my head sob. You got my heart in a headlock. You stop the blood make my head sob. You got my headlock. You the blood my head sob. Make my head sob. Make my head sob. Make my head sob. Make De feeling met zon, en dat openen het derde en laatste gedeelte van het programma Zon van op Zondag. Lokale en regionale informatie, wat toch nieuws en lekkere muziek doen we nu met Vanessa Paradis. Dit is Bima Baby. Justin Timmerlake en uh, Michael Jackson. Love never felt so good. En daarvoor het uh, schatje van, was toch weer van die uh, Johnny Depp. Vanessa Paradis, die zijn tenminste uit de kaart. Maar uh, ze was wel haar uh, lieveling. Of zijn lieveling moet ik zeggen. Be my baby. Hoorde je voorbij komen bij Zandvoort op zondag. Even wat sportnieuws. Marianne Vos heeft vandaag de Sparkassen Giro gewonnen. De koers in de Duitse Bochum was voor het eerst opgenomen in de wereldbekerreeks. Vos versloeg de sprint in een uh, eerste groep van zo'n 25 rensters. de Italiaanse Giorgia Bronzini. De Britse Litzi uh, Armistead, die zelf zondag de wegreis won... bij de Commonwealth Games in Glasgow, blijft leider in de wereldbekerstand. Een week geleden was uh, Vos nog de sterkste in de eerste editie van La Course. Een koers voor vrouwen op de champs de -Lisee. Meer viewers en nieuws, want Alejandro Valverde heeft gisteren de Classica San Sebastian op zijn naam geschreven. De Spanjaard van Movistar reed in de afdaling van de laatste beklimming weg bij zijn medevluchters Bouke Mollema, Joachim Rodriguez, Mikkel Nieve en Adam Yates. Mollema werd uiteindelijk tweede door Rodriguez in de sprint te verslaan. De Groninger is de eerste Nederlander die op het podium eindigde in de Classica San Sebastian sinds de winst van Erik Dekker in 2000. Valverde won de eendagskoers in Baskeland ook in 2008. En eerder dit seizoen zegevierde hij in de Waalse Pijl en eindigde hij als vierde in de Tour de France. Lars Boom heeft een contract voor twee jaar getekend bij de wielerploeg Astana. Dat meldde de ploeg afgelopen vrijdag op de website. De Nederlander staat tot eind van dit seizoen nog onder contract bij Belkinformatie. Formatie. Boom rijdt al sinds 2004 bij de ploeg, die begon als Rabobank... De 28-jarige Boom werd in 2008 Nederlands kampioen op de weg en in de tijdrit. Naast de etappe van dit jaar, vond hij ook een etappe in de Vuelta van 2009. Boom wordt de Kazachse ploeggenoot van uh, liewe en tourwinnaar Vincenzo Nabilie. Er staan uh, trok uh, naast de Boom ook zijn uh, oud ploeggenoot Luis Leon Sanchez aan. De Spanjaard tekent een contract voor één jaar. Belkin kocht vorig jaar het contract af van Sanchez toen er geruchten naar buiten kwamen... die de Spanjaard linkten aan het dopingschandaal rondom Formanio Fuentes. Hij bleef actief in het wielrennen en kon aan de slag bij Kaya Roral. Sanchez kwam in het verleden uit voor Belkin Rabobank. De jaren daarvoor bij het Spaanse Casé da Sparria. Hij won onder meer de vier etappes in de Tour de France. Tweemaal de Classica San Sebastian en een keer Paris-Nice. Ook werd Sanchez viermaal Spaans kampioen tijdrijden. Daarnaast maken ook de Italianen Diego Rosa en Davide Malakren de hoofdstap van naar Astana. Ze tekenen respectievelijk voor twee en één jaar. Uit de opleidingsploeg van Astana stromen de Kazakken Maxat Ayaz Baif. Bakhtiar Kostatev en Ilja Davidenok door naar de hoofdmacht. Usain Bolt heeft Jamaica afgelopen zaterdag aan een gouden medaille geholpen op de uh, Commonwealth Games in Glasgow. Samen met Jason Livermore, Kemar Bale uh, Cole en Nicole Esmead de Bolt de titel op de 4:00 meter. Bolt schulde als slotloper alle concurrenten van zich af en zette de klok stil op 37.58. Engeland eindigde als tweede op 38.02. Het brons ging naar Trinidad en Tobago in 38.10. De zesvoudige Olympisch kampioen maakte in Glasgow zijn Andrant G op de atletiekbaan. En door een hardnekkige voetballessure was Bolt dit seizoen nog niet in actie gekomen. In de halve finale liep Bolt met de Jamaicaanse ploeg naar 38-99. En in die finale op de volgepakte Hampton Park ging het dus een stuk sneller. Nog één berichtje: de finale van het WTA-toernooi eh, in het Amerikaanse plaats Stanford gaat tussen Serena Williams en Angelica Kerber. Eh, de Amerikaanse Williams, de nummer 1 van de wereld, was met 7-5 en 6-0 te sterk voor de Duitse Andrea Tatkovic. Kerber, een landgenote van Petkovic en de nummer 8 van de wereld... won juist weer van de Amerikaanse. Tvavara Lepchenko, 4-6, 7-5 en 6-2. Williams, die het toernooi in Stanford in 2011 en 2012 al won... gaat op voor haar 62ste titel. Kerber kan de vierde toernooizege uit haar loopbaan boeken. De Duitse won er dit jaar nog geen één. We gaan weer verder met muziek We doen met Garland Jeffries. Take me to the He will know just what it's for He will help me with my life He will open every door When the bull is out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 This is Alan Jeffries met de achter Ziki Marley met uh, Luke Hoesdansing. Dancing, zometeen echte een rekkingplaat. Maar eerst het uh... FM Westkust weerbericht. Het weerbericht van uh, onze weerman in Zandvoort Lex van den Horn van de meteopagina.nl. Vandaag is het uh, zonnig matige zuidwesten tot westenwind. Het wordt uh, 21 graden ongeveer in Zandvoort. Maandag, tot morgen dus. wolkenvelden en wat zon. Later in de middag opklarend, matig tot zwakke zuidwesten tot westenwind. En een maximum van ongeveer 21 graden. Dinsdag nog beter nieuws. Veel zon, weinig wind. In de middag zeewind. Een maximum van 22 graden. De vooruitzichten. De eerste helft van de komende week overwegend droog. Met geregeld zon en rond normale temperaturen. Vanaf woensdag kans op een bui en een afwisseling van wolkenvelden en zon. Later in de week tijdelijk warmer. En wil je plots nemen in het zeewater, 21,5 graad, is hier Alva Blondie en de Wellers. Baruch Rabbah Yerushalayim I'm The Bible to the Quran, Revelation time. Shalom, Salam alaikum. You can see Christian, Jews, and Muslims living together and praying, Amen. Let's give thanks and praises. der night parra baier roche allah ta Ayla Kirati Tot met de Wailers Jerusalem rekken op uh, yeah, de bovenste plank, zou ik maar zeggen. Zie je bij mijn zandvoort, zes minuten of zeven minuten over half vijf alweer. Time flies when you're having fun. En fun doen we zeker met Inner City. What you gonna do with my love in. Jeremy hoorde je voorbij komen. Wat een fantastische plaat. En je hoorde hem zomaar voorbij komen dus bij Zandvoort op zondag. En daarvoor Inner City. What you gonna do with my love in. Zomer in Zandvoort. Die zomer op CFM. Want zomer op CFM doen we even met een, uh, een genial plaatje. Want we zijn nu toch al bezig hè. Pearl Jam. Pak we even een ander uit de jaren 80. David Lee Roth is hier. It's just Like Paradise. Fox, dancing with tears in my eyes. En uh, daarvoor uh, horen we David Lee Roth met uh, Just Like Paradise. Goed, het zit weer op. Zandvoort op zondag voor uh, zondag 3 augustus 2014. Volgende week gewoon weer met uh, Rob en met Albert Jan. Zometeen uh, non-stop muziek. En uh, we hebben volgens mij ook uh, Peace for Radio. Dat is volgens mij rond een uurtje of negen. Met uh, vader Veug hemzelf. En uh, ja, ik zou zeggen, ik wens jou een hele fijne zondagavond toe. Over drie weken zijn we er weer. Dus, uh, we, ik ben niet van adel hoor. Ben ik er weer. Met de Zomerse 50. Je kan nog steeds stellen. Stemmen www.zomerse50.nl En uh, tussen 1 en 5 wordt hij dan gedraaid. Goed als laatste, Stevie Wonder met Another Star. Fijne zondagavond. Dag hoor.